japan they know how to please a man dropping in for tea my geisha they've got that old-fashioned feeling when it comes to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 Heel goed idee, Obertje. En nog even snel, snel nogmaals: we zitten ruim over de 21.000 handtekeningen al voor de actie Verzet Windmolens. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik weet dat er in de keuken van Talassa naar CFM geluisterd wordt. Jongens, zet hem op daar. En uh, deze is voor jullie, Circus Kusters. Ik sta niet aan te gaan naar mijn mond vol tanden. Nee, je heb nog maal wel mijn woordje klaar. Het is net of na, nou. alles is veranderd.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 Mezelf, hè? ik zat macht dingen. Gewoon is bij mij, echt wel gek genoeg. Lijm beladen zat, zo loop ik te zwingen. Laseren toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat bij bel me pellen. Deze jongen komt niet meer verliefd. Over mijn oren, onderste boven. Daar dan no ook.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 en blad nummer 4 moet zeker voor vijf uur ook nog volkomen. Dus kom even langs. We zitten tussen Talassa en Ahoy. Zie je al vanzelf zitten, hè? In het oranje mannetje. Uh, als maar vloekt, hè? Ja, zo Als het maar Hier is Corazon Espinado. Het is vandaag al mooi weer hier in Zalvoort. En morgen dan krijgen we ook een geweldige dag. Hè? Echt een dag om even naar Zalvoort te gaan en je handtekening hier te plaatsen bij Talassa. Waar het paal zit en aan zee plaatsvindt. Ja, die hoge paal die moet steeds hoger. De bakje moet steeds hoger. Dus...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 Nee, we, zojuist hebben we de 4 van de NK HTGT en het staat voor uh, toewagens en GT's. Uh, historisch uh, Nederlands kampioenschappen, die race werd uiteindelijk toch gewonnen door uh, Michiel Campagne in zijn uh, Corvette met op de tweede plaats Pastorelli uh, die aan het boeren was met zijn uh, Ferrari 2500 gt maar toch uiteindelijk net iets kort kwam met op een de derde plaats de,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 daar zien we toch ook een aantal uh, bekende namen, autosportnamen in, om er maar twee te noemen. Guido van der Garde, onder andere, nou, niet onbekend uh, in Nederland en in de rest van de wereld uh, wat autosport uh, aangaat. Ook Tom Coronel uh, gaat daar van start. En dat uh, wordt toch wel een uh, leuke race. Een race die gaat over uh, een ruime uur ook, uh, waarbij een rijderswissel is. En, uh, we gaan zien of uh, Guido van der Garde, die tweede uh, plaats wist. Uh, Kwalificeren of hij die om kan gaan zetten samen met zijn teamgenoot uh, David Hart uh, naar een eerste plaats. Ja, voor de rest uh, dan is het dan nog lang niet over uh, wat betreft historische autosport en historische auto's, want uh, rond een uur of zeven, ja,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 we beginnen weer met, uh, auto's. Ja, geweldig uh, weekend uh, hier in Salvoort, uh, Willem. En je hebt het over vuurwerk, dat vinden we altijd zo leuk, hè? Maar waar vindt dat vuurwerk vanavond uh, plaats op het strand? Dat, uh, volgens werkwijze is dat uh, voor de rotonde uh, daar in de buurt. Maar ja, vrienden, het is niet zozeer op het zandertje in de lucht, dus dan zit je een hand verderop op. Daar. <lacht> uh, daar heb jij weer een punt je <lacht> hey. Dankjewel, Willem, en tot morgen, hè?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 Doom. En pardon. Ja, onze de gneute, die was even aan het halen, hè, geloof ik. Die was even weg. Ja, die dacht bij, bij twee dames even een handtekentje te scoren. Nou, ja. dat is hem dus niet gelukt. Niet gelukt. Oh, die, die, die dames zeiden, wij zijn voor windmolens. Dus, oh, no, dus, nee. Ik gelijk van, wilt u dat dan even toelichten voor de radio? Nee. Nee, dat doen ze nee, niet. Nee, dat ja, doen ze niet. niet. Oké. Okay. Leuk shirt heb jij trouwens. Ja, Dank je. Ja. Ik schijn op Facebook. Ja, uh, dat denk te ik af Circuleren. I see my name on a blimp. Guarantee a million cells pulling up a luck. You don't believe in the Harlem world? Double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. If they didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the goldie sound. Can't no P D, sold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like hooty. True pimp, spin no dough on the booty. When yell, yeah, there go mates, there go your cutie. They want from me,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 Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. play it please, lyrically, you can see B -I G B flossing jig on the cover of fortune, five down below. my phone number your man, I got the know I got the dough, cut the flow down, pizza, platinum plus, like zizak, Dangerous on Trissak, leave your ass pizza.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 ja, we schakelen over naar studio 2 van CFM op het straf van Salvoort. Zit buiten in een oranje shirtje, collega albert Vos. Ander autosportnieuws. Uh, even terug naar de grote prijs en hebben we het over de Formule 1 van België.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 I was scared of dentists and the dark. I was scared. Of Uh, Fancy Joy en de uh, Riptides. Ja, hoe gaat het daar daarbuiten? Nou, een beetje rosé. Ja, een beetje rosetjes, <laughs> hè? Ja, ik zie het daar. Laat ja. vrouw het niet horen, want die zegt dan... Smeer je dan ook in? Ja, yeah, smeer je dan ook in, man. Ja, nou, dat doe ik lekker niet. Nee. Hé, hey, het uh, dier van de week. Ja, dat wordt even uh, lastig, Want die, die, die telefoons in de zon, dat is bijna niet te lezen. Maar goed, hier gaan we. Het dier van de week, Douchie. Douchie is een vriendelijke meid van bijna vier jaar. Die op zoek is naar mensen die... Op die haar nog het een en het ander willen leren. Ze heeft een zacht karakter, maar ze heeft, uh, heeft wel even de tijd nodig. Dan gaat het lichtje uit. En <lacht> dan gaat dat ding helemaal op tilt. Heb ik dat? <lacht> ja. Maar goed, waar verblijft douchy? Douchy verdient namelijk ook een thuis. Douchy verblijft aan het uh, dierenthuis Kennermand, Kees op straat 5 te Zandvoort. Dus ik zou zeggen, uh, haalt u douche uit het asiel en geeft douche ook een thuis wat zij verdient. Dat was weer een geweldig dier van de week. Dankjewel. Ja, we gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Oh, zo'n mooie gaat eraan komen. Maar eerst onder meer deze van Nikke en Simon en kijk omhoog. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. It's not you. Gezicht. Het wordt de hoogste tijd, dat jij jezelf bevrijdt, zie je dingen in een ander licht.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 Een dag hier op het Zandvoortse uh, Straat. Goedemiddag, Zandvoort op zaterdag. Daar luisteren je naar Joda Bakermat en Teach Me.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 Dip down and take a train and feel you want to Dip down take a train and feel you want to Liquid spirit Liquid spirit Je de, de singel van Crecque Reporter in uh, Liquid, Liquid spirits spirit. We gaan nog zo meteen doen het gedicht van de dag maar eerst nog even een plaatje op te zoeken. Ja. Ik wil hem toch even draaien voor draa draa draa Leo Zo het gaan doen gewoon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 ja, ik weet het nog heel goed. Rakker. Verrek, racht kerel. Ben Nog altijd uh, aan de rol. Zit je pa nog op de baan, Speelt je zelfs nog uh, Iets met ballen, ja, naar de winkel dan. Dat deukje in mijn limousine. Wat jij op die nacht Gemaakt! wou wagen gaf jij me je gratis advies nou ik doe me heus niet zo lullig als ik een miljoentje waar lief bij je ga Je spoorloos verdwijnt, sinds jij eens bij ons bent geweest. Een vriendje van mij, ah, een psychiater, zegt dat alcohol alles Wat Zeg jij ervan? Op. Wat leuk dat ik jou nou ontmoet zag. <tie> Waar heb ik dat toch aan verdiend? <tie> Want er is toch niks mooiers op deze aarde dan een goed gesprek met de echte vriend van je achterhoofd.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 It was me, it was for Crowded House and the weather with you. And here is Bang Bang Bang. So we get up, stand up for our rights, ready for the battle, ready for the fight.